Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alexander Gauland van de Duitse anti-immigratiepartij AFD... heeft zijn uitspraken over de nazietijd verdedigd. Gauland zei deze week dat Hitler en de nazi's... slechts een vogelpoepje waren in de lange Duitse geschiedenis. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. Eerder sprak Gauland ook al relativerend over de Tweede Wereldoorlog. Vandaag zegt hij... Ik heb het nationaalsocialisme socialisme als vogelpoep bestempeld. Dat is een van de meest minachtende karakteriseringen die je kunt bedenken... Gauland vindt de kritiek op zijn uitspraak daarom onterecht. In de Dom in Berlijn heeft de politie een man neergeschoten die met een mes zwaaide. De man, een 53-jarige Oostenrijker, raakte daarbij gewond aan zijn benen. Ook een agent werd door een politiekogel geraakt en ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De kerk had de politie gebeld omdat de Oostenrijker, die een verwarde indruk maakte, zich misdroeg. Er waren toen ongeveer 100 mensen in de kerk. De politie gaat niet uit van terrorisme. De omgeving van de Berlijnse Dom is afgezet en er staan gewapende agenten voor de deur. De mis van vanavond gaat niet door. Daphne Schippers heeft met groot machtsvertoon de 200 meter gewonnen op de Fanny Blankers Koen Games in Hengelo. Ze finishte onbedreigd in 22 seconden en 45 honderdste. Haar belangrijkste rivale, de Nigeriaanse Okakbare, die dit jaar de snelste tijd had gelopen, eindigde als zesde. Eerder op de dag liep Nadine Visser op de 100 meter horde een matige race. Ze hoopte het Nederlandse record te verbeteren, maar dat lukte niet. Ze werd derde. Bij de mannen stelde Tjurandi Martina teleur. Op de 200 meter eindigde hij als zesde.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 Heiden Heiland BWV 659 en gearrangeerd voor Fluiten. En dat was eh, natuurlijk de compositie is van Johann Sebastian Bach. Eh, de naam van het gezelschap is een beetje lastig. Het consort Brouillamini, zo zal dat wel zijn. Dus eh, welkom terug bij dit tweede uur van eh, ZFM Klassiek. We gaan door met Welkom vice of the Mighty King. Ja, ja, dat is wat. Uh, Henry Purcell schreef het en het wordt uitgevoerd door The Sixteen onder leiding van Harry Christophers. <middels> Oud-Engelse muziek, dus uh, die u daarnet hoorde. En ook weer heel apart. Volgende is ook weer een beetje apart. Dit is namelijk de Sinfonie nummer 3 in D mineur, WAB 103. En er staat er nog bij vermeld de 1890 versie. Dus er zal waarschijnlijk al een eerdere versie van geweest zijn. En deze is edited, oftewel bewerkt, door meneer T. Uh, T Retic. Nou, wie dat is, weet ik echt niet. Uh, maar we gaan luisteren naar deel 2, het Adagio, quasi Andante. Uh, dat wil zeggen langzaam, maar alsof het Andante is. Dus uh, de Adagio is heel langzaam, Andante is over het algemeen ietsje sneller. Uh, de componist is Broekner, Anton Broekner. En het wordt uitgevoerd door het, het, uitgevoerd door het Philharmonisch, Philharmonisch Festival onder leiding van Gert Schallach. De komende stukken staat de piano weer uh, centraal. En we beginnen met een piano trio in A majeur, uh, van uh, Frans Jozef Haydn. En daaruit doen wij het derde deel, het Allegro. En het wordt uitgevoerd door Trio Wanderer. We gaan nog een piano triootje doen. Jawel, en dit keer nummer 2 in S-majeur. Opus 100 D929. Daaruit het tweede deel. Andante con moto, oftewel uh, gaande met beweging. Het uh, werd gecomponeerd door de heer Frans Schobat. En het wordt uitgevoerd door het trio Vitrufi. Thank you. We gaan verder met wederom de piano en nu in een pianoconcert in B-mineur, EG120 en daaruit een fragment. Het arrangement is van R. Matthew Walker voor piano en orkest. Het stuk werd oorspronkelijk geschreven door Edward Grieg en het wordt uitgevoerd door Mark Babington samen met het Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Jan Lethem Koenig. Piano blijft nog even centraal staan en nu gaan we wederom een pianoconcert in A-mineur laten horen. Het eerste deel daaruit, het Allegro. En er staat bij vermeld dat de cadens is gemaakt door Michael Rich. En een cadens is een stukje in een pianoconcert, een aantal maten, die eh, de solist zelf Invult, zelf bedenkt. Natuurlijk wel in de stijl van de compositie. Maar hij bedenkt dat op een gegeven moment zelf. En dat vind je in alle pianoconcerten vind je dat vaak terug. Het stuk is geschreven door Carl Philip Emanuel Bach. En dat is dan weer een zoon van de beroemde. En eh, het wordt dus uitgevoerd, zoals ik al zei, door Michael Risch op piano. En de Berliner barok-solisten. MUZIEK we wederom naar Wolfgang Amadeus Mozart en van hem gaan we luisteren naar de pianosonate nummer 10 in C majeur KV 330 en daaruit het prachtige deel 2, het Andante Catabile. Ik zei het al, de componist is Mozart en de pianist is een Koreaan en die heet uh, Jeul um Son als ik het goed uitspreek. Hij komt uit Korea, dat zei ik u al. En hij gaat dus op de piano deze pianosonata spelen. En dan alweer het laatste stuk. Het gaat snel als je het naar je zin hebt. De nummer 6 in S majeur. Opus 70 van Gabriel Fouret. En ook dit is weer een pianostuk. En wordt uitgevoerd door Billy ID. En dan danken wij u ook weer hartelijk voor het luisteren naar ons programma. We hopen dat u er een beetje van genoten heeft. En ik zou zeggen, naam, mede namens Angela, tot de volgende keer.